3 uur. Marielle Hageman met het NOS-Journaal. Rond deze tijd begint in Amsterdam de herdenking van Wim Kok. In het concertgebouw wordt de oud-premier en minister van Staat herdacht. Onder andere premier Rutte, PvdA-leider Ascher en minister van Staat Jank Willing zullen spreken. De herdenking wordt live uitgezonden onder meer op NPO 1. De uitvaart van Wim Kok was eerder vandaag. Hij overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Van ruim 60.000 festivalgangers die vier jaar geleden Tomorrowland in Antwerpen bezochten, zijn mogelijk gegevens gelekt. De organisatie van het dancefestival heeft via e-mail bezoekers gewaarschuwd die toen via internet een ticket kochten. Tomorrowland benadrukt dat geen betaalgegevens of wachtwoorden zijn gelekt, maar wel gegevens als de naam, e-mailadres en leeftijd. Het lek kwam aan het licht bij het bedrijf dat de kaartverkoop regelde. Enkele duizenden inwoners van Rome zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen vervuiling en verwaarlozing van de stad. Ze houden een zitprotest op het plein voor het stadhuis van de Italiaanse hoofdstad. Ze zijn boos over bussen die niet rijden of in brand vliegen, kuilen in straten en vuile vuilcontainers. De Romeinen houden de burgemeester van Rome verantwoordelijk. De 38 illegale migranten die gisteren werden gevonden in een tentenkamp in een bos in Bladel zijn vanochtend weer vertrokken. Volgens de politie zijn de Irakezen vermoedelijk op doorreis naar Engeland. Ze hebben de nacht doorgebracht in een asielzoekerscentrum in Brabant en zijn medisch onderzocht. Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de finale te halen van de WTA Finals. Het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van de wereld. In de halve finale was Julinas Vitolina in drie sets te sterk voor Bertens. De Nederlandse wist nog wel de tweede set te pakken na een tiebreak... maar kwam in de laatste set al snel op een achterstand. Dat wist Bertens niet meer goed te maken. Het weer. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Het is een graad of elf. Vanavond klatert op. Morgen een stevige noordoostenwind op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon en ongeveer zes graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Knopend Amstel en Knopend de Nieuwe Meer een file van 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De politie is bezig met onderzoek daar. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Everyone could see that there was chomp dust. That ball was in by about a mile. You people here are goddamn senile. Don't be noisy. There's a good chap. You'll wake the line up. She's having a nap. Screwball. Call yourself an umpire, or a screwball. Play on. You're being rather naughty. Kindly play on. Kiki Bettens, vandaag haar wedstrijd verloren. Maar we hebben wel deze single gevonden uit 1982. Die Empire Strikes Back van The Bref. En, en ja, uiteraard een parodie op John McEnroe... die altijd aan het klagen was over de scheidsrechters. Op de scheidsrechters. Goed. Ja, we zijn er weer. Brengt ons U, weer terug naar de Uw realiteit twee. van vandaag. Uh, wat gaan we tweede uur doen? Uiteraard uh, rond de klok van half vier een uh, toch wel uitgebreide evenementenagenda... want er zijn uh, vele activiteiten in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Verder hebben we natuurlijk in het tweede uur ook Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, we gaan natuurlijk straks over een tweetal platen... gaan we weer schakelen met uh, John Lemmens... want die is voor ons aanwezig in Amsterdam... tijdens de wedstrijd Arsenal-SV Zandvoort. We verlieten hem bij een 0-0 stand. De wedstrijd was net begonnen... Kijken hoe die zaak zich daar heeft ontwikkeld. Hij heeft nog niet gebeld, dus ik vermoed dat het nog een brilstand is. Maar goed, daarover na een tweetal platen meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En we hebben heel veel lekkere muziek, waaronder deze van de M-People. One Night in Heaven. thinking while well, you were far away just how much i miss you and how time it ticks away so sad when we are fighting too much tension too much hate sometimes we we'll need reminders before it gets too late just one Het is in het uh, verleden heel vaak gedraaid uh, bij CfM. Je eigen lokale radio, 24 uur per dag bij je. En Dan People, daar hadden we het over. Het plaatje of One Night in Heaven. We gaan uh, voor uh, de voetbalwedstrijd van vandaag weer overschakelen naar Amsterdam. Arsenal, SV, Zandvoort. Hoe is het daar, Sean? De stand is nog steeds 0-0. 0-0? Uh, kun je zeggen, ja, en is dat een, een, ja, een winst voor Zandvoort? Uh, nee, ik denk, Zandvoort heeft uh, meerdere mooie aanvallen gehad. Maar het ze net niet af kunnen maken. Dat geldt ook voor Arsenal. Het uh, ging best gelijk op. En nog steeds gaat het gelijk op. Zo nu en dan zijn ze in de... Nou, het is een schitterende redding van de Kevin. Hoe uh, hij mooi uh, even zijn dus doelgedeelde. Het was een van de kansen die uh, Arsenal kreeg. Maar Sondvoort heeft er. Nou, bijna zeggen Feyenoord, maar dit is mooi geplast... Uh, dat Arsenal en Southampton hebben een gelijk opgaande wedstrijd. Het is een leuke wedstrijd. Soms hele leuke paarsen over drie, vier man. En dan ineens komt die bal weer bij een tegenstander. Maar dat geldt voor beide. Het is een gelijk opgaande wedstrijd. En je kan niet zeggen dit is nummer vier tegen nummer tien. Want je kan bijna zeggen dit is nummer vier tegen vijf. Of tien tegen negen. Ik bedoel, zo gelijk zijn ze. Ja, oké. Okay. En S.V. is dus daar in Amsterdam vandaag lekker bezig. En dat betekent misschien in de tweede helft, John, dat ze we wel een doelpunt kunnen gaan scoren. Ja, nou, we, we zaten net, net zoals nu Arsenal dichtbij zat. Maar we hadden gelukkig een goede keeper. En uh, de paars was iets hoog bij, uh, bij de keeper van de tegenstander. Maar we mogen niet, blij, uh, niet, uh, niet ontevreden zijn over het spel. Soms krijgt nu een vrije trap. Nou, ik denk drie meter buiten het strafschopgebied. Recht bijna voor de goal. Als we die nog even meenemen... dan weten wij of uh, de stand hier gaat van de voor de rust. Nou, het is nog 37 minuten, dus we zitten nog acht minuten voor de rust. Maar laten we deze vrije trap even meenemen. En dan uh, weten jullie een beetje hoe de eerste helft is gegaan hier. Ik ben benieuwd. Ja, wij ook. En we hopen dat de muur stand houdt. En dat er geen bal doorheen komt. Nee, verder overheen. Kevin heeft niks uh, te vrezen. Dus uh, nee, 0-0 hier in Amsterdam. Oké, okay, mocht er verandering in de, in de stand komen, dan horen we het graag van je, John. Ja, als ik bruin terugkomt, dan komt dat door de zon hier. Oké, okay, ja, heerlijk, hè? Het zonnetje vandaag. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, veel plezier daar, John. Dank je wel. En inderdaad, bij een doelpunt, dan horen we graag van je...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 Invest a dime And you say you belong he's to me So he's my mind Imagine how the world could be So very fine, So happy together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 ja, zat ik van de week die voetbalwedstrijd te kijken van uh, P.S.V. helaas gelijkspel dat je eruit uh, gaat uh, tijdens de wedstrijd van de Champions League. ja en uh, de de fans van de uh, P.S.V. die zongen deze plaat met z'n allen Keihard, de Turtles en Happy Together. Nou, dat mag ook wel, want ze, die anderen waren eigenlijk wel beter, hè? Nou, nou, daar uh, hebben we het uh, nog uh, wel even over. Uh, vanavond, hè, we kunnen uh, FC Groningen thuis tegen PSV. Ja, wie zeg jij dat oh, gaat winnen? Groningen thuis is nou, altijd Nou, dan lastig. hou ik het op PSV. Ik hou het op Groningen. Heel goed. Ik kreeg net een reminder van mijn telefoon dat ik vanmiddag om vier uur bij Talassa moet zijn. Klopt, want dan barst het weer los, namelijk, uh, het jaarlijkse wedstrijd Garnalenpellen. Vrienden van de Garnaal Zandvoort organiseren voor de negende keer alweer... het Open Nederlands Kampioenschappen Garnalenpellen. Vandaag wordt er vanaf vier uur in Café het Jurtetje van Talassa gestart... en in de avonduren wordt de kampioen bekendgemaakt. Zoals altijd is er een categorie voor de professionele pellers en de recreatiepellers. Na de eerste ronde, waar iedereen aan meedoet... worden aan de hand van de resultaten de profs en de recreanten van elkaar gescheiden... In beide categorieën worden de prijzen uitgereikt door een strenge, doch rechtvaardige jury. Het, eh, arco, het ar, accordeonduo Hij en Gij verzorgt de muzikale omlijsting. En de gepelde ganalen worden uiteraard gebruikt voor heerlijke gratis hapjes. Dus wilt u nog meedoen, dan zou ik zeggen: ga dan om vier uur vast naar Talassa. Want dan, is, dan begint de inloop. En wie weet of er nog een plaatsje voor u vrij is. Wie er in ieder geval ook weer bij is dit jaar, is de Zandvoortse Willemien Elsman. En die is natuurlijk gisteravond zeker vroeg naar bed gegaan... om vandaag wellicht voor de vijfde keer Nederlands kampioenschap ke kampioen garnalenpellen te worden. Onze collega's van NH Nieuws gisteren op terwijl ze druk aan het oefenen was. Wel eerst de handen was, hè? Ja, nee, ja altijd. Ook, ook als je voordat je begint te bellen ook... Ze won al drie keer zilver op hun WK. En al vier keer de nationale titel. En zaterdag doet de Zandvoortse Willemien Elsman... opnieuw een gooi naar de titel Nederlands kampioen Garnalenpellen. Nou, als, als ze dus ver zijn... dan kan ik in uh, 17 minuten 1 kilo pellen. Hoe kan het dat jij zo goed en zo snel Garnalen kan pellen? Nou, in de eerste plaats wist ik het niet dat ik het snel kon. Dus laat ik dat even voorop stellen... Maar ik uh, was vijf jaar en dan haalde mijn vader granalen op de visafslag in Termunterzeil. Dat ligt in het uiterste noordoosten van Groningen, vlakbij de Dollard. En dan gingen mijn moeder en mijn oudste zus en ik gingen granalen pellen. En nu zegt mijn moeder: Ja, maar jij kon het altijd al heel snel. Nou, de beste is niet. Ik zal het je laten zien wel. En dan dit niet te hard vastpakken, en dan trek je hem er zo af. Ja, en toen, uh, toen was het in één keer afgelopen. Nou, we proberen zo meteen nog even verder. We gaan uh, even een uh, plaatje, plaatje draaien. naar Sean John Lemans. John. Ja, helaas. Het is uh, net voor rust. En uh, Arsenal maakt 1-0. Een hmm. uh, vlordige verdediging. En. Ja, ja. Oh, oh. Ja, daar heb ik te zeggen, maar jullie maken meteen 2-0 mee. Dit is uh, pijnlijk. Zo vlak voor rust. Ik denk dat het nog 1 minuut is en is het rust. Maar die 2-0, dat was een hele mooie fraaie goal... waar Daan uh, Kerkman echt niks meer aan kon doen. Ik zag hem alleen maar langsgaan. En die eerste was echt een foute uh, ja, uh, festival in de verdediging. En uh, helaas, ik hoop dat het ook nog uh, wat te zeggen, maar 2-0 meteen. Ja, we, we, we hadden je natuurlijk net hè, in de uitzending... toen zei je ja. nou, ze gaan gelijk op. Dus eigenlijk is het, uh, is het een beetje vertekend beeld, die 2-0. Ja, ja. Ja, en uh, nu maakt de, de grens ook nog een keer brunnen, Maar goed, dat loopt tot nu toe af. Goed dan. En. Uh, dus het wordt geen 3-0, gelukkig in de eerste helft nog. Oké, okay, dank dankjewel... Ja? Het is, ik hoor. Uh, ik hoor uh, de vlijt van de schijn. We gaan rusten. En wij spreken elkaar mee in de tweede helft. Dankjewel, je wel, Sean, en hopen dat het in de tweede helft een beter gaat voor SV Sonforts. De single van de Lighthouse Family en hij. Helaas wordt het van Sean zo vlak voor rust. Is het daar in Amsterdam toch 2-0 geworden voor Arsenal. Dus met andere woorden, we moeten twee doelpunten minimaal scoren om weer gelijk te komen in de tweede helft. De tweede helft wordt uiteraard ook verslagen door Sean Lemmons. Ja, de single van, van, van, die we juist draaiden, Lighthouse Family. En hij, ja, daarvoor hadden we trouwens een. Het, het verhaal van de garnalenpellen en vanmiddag om 4 uur gaat dat beginnen bij Talassa. Maar het ging niet helemaal goed met Willemijn of Willemien. Ja, nee, Willemien, Elsman uit de Zandvoortse, die is gisteravond natuurlijk vroeg naar bed gegaan. Want die kan wellicht vandaag voor de vijfde keer Nederlands kampioen, kampioen garnalenpellen worden. En onze collega's van NH Nieuws waren gistermiddag bij haar op bezoek, terwijl ze druk aan het oefenen was.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 En nu zegt mijn moeder, ja, maar jij kon het altijd al heel snel. Nou, de beste niet. ik zal het je laten zien, En dan dit niet te hard vastpakken. En dan trek je hem Kom er zo. De man van de Nederlands kampioen, hè? Zo is dat, ja. Eten jullie dan ook veel garnalen? Ja, we gaan echt uh, een paar keer per maand ga ik, uh, naar Tel in Hermuiden. Ga ik garnalen halen en dan twee kilo altijd. En dan uh, pels op zaterdag en dan uh, is het weekend garnalen eten. En puur, hè? Wel op een broodje, ja, zonder, maar uh, niks, ik doe er niks op. Je kunt er alle sausjes op doen, maar dat vind ik zonde van de smaak. Even wat anders, wat doen die knuffels achter je allemaal? Ja, dat zijn mijn hobby's, hè. Je hebt nog geen garnaal, hè, ertussen? Nee. willemine veel succes morgen. Dank je wel. En dat dankjewel. je maar weer in de prijs mag vallen, hè? Hoop ik ook, hoop ik ook. Ik ga er gewoon voor. Zo is het en we wensen uh, Willemine heel veel uh, succes toe vanmiddag. Want het interview is uh, gisteren opgenomen, Albert-Jan. Klopt, gistermiddag. Gistermiddag. Dus vanaf 4 uh, uur gaat het beginnen bij Talassa. Het 1K garnalen pellen. Eén keer per jaar vindt het plaats. De Altijd een spektakel. Eyes. You look away from me. And I see what's on your mind.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 altijd zo mooi, hè? Als we naar de winter toe kruipen, dan krijg je steeds meer van dit soort muziek op de radio. te horen. een lekker plaatje. Dean Lewis was dat. En Be Alright. Vier minuten over half vier, Straks na vier uur hebben we het bestuur van CFM, uh, de lokale radio, uh, op zoek. In de studio dat leiding van een artikel in de Zandvoortse Courant. En dan gaan we eens even horen wat ze allemaal de komende tijd uh, gaan organiseren voor de radio. Maar zover is het nog niet. We hebben eerst onder meer nog de evenementenagenda. Ja, klopt. Nou, je moet tegenwoordig het, de, de, de evenementen links en rechts uit de diverse publicaties uh, bij elkaar verzamelen. Terwijl je dat Vroeger had je bij de VWV ze allemaal uh, op, uh, op, uh, in één overzicht. Dus nogmaals even een tip voor diegene die, die evenementen organiseert. Ga gewoon even naar de website van de v van de marketing, wat is het nou geworden? Marketing Amsterdam. En uh, schrijf daar gewoon, dan kan je gewoon je evenement aanmelden... en dan staat het mooi bij alle andere evenementen. Het is maar een tip. Goed, uh, beginnen we uiteraard met vandaag. We hadden die open dag van de brandweer tot vijf uur... en vanaf vier uur is er natuurlijk garnalenpellen geblazen... Uh, bij uh, Thalassa. Dan gaan we naar morgen, een zondagmiddagconcert met het swingende damesquintet Uptime. En dat speelt zich allemaal af in de Oosterparkstraat 44. En dat begint allemaal op morgenmiddag om 4 uur. En dan gaan we naar de 31ste... want dan is het de opening van het wijksteunpunt De Blauwe Tram... pluspunt Centrum. En dat is vanaf half 2 tot en met uh, 4 uur. Dan gaan we naar novem, uh, 2 november... want dan is het tijd voor de lichtjesavond... op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort... Een, een langzaam een traditie geworden om uh, die avond daarbij aanwezig te zijn om overleden naasten te eren. Een advies, neem wel even een zaklantaarn mee, want het kan donker worden. Want het begint om 7 uur op 2 november en het duurt tot half 9. Gaan we naar 4 uh, november, dan is het weer tijd voor Rondje Dorp. En dat is al vanaf 2005 een traditionele kroegentocht langs gezellige cafés van Zandvoort. En de inschrijfkosten bedraagt een 10 euro... waarvoor je onder andere een middelberoemd t-shirt zou krijgen. En op 4 november start je om 1 uur bij jouw café... waar jij je opgegeven hebt. En inschrijven, dat kan de deelnemende cafés... dat zijn Jenks, Saloon, Friends, Loud Zin, Nuf, Chin Chin, On the Rocks, Rubble, Buitenspel en Bluis. Nou, als je dat rijtje hebt afgewerkt, dan, dan weet ik het wel. Dan wordt het heel lastig om je eigen kroeg weer terug te vinden. Voor meer informatie, ga dan even naar onze app... voor meer informatie... En kijk in het menu of op internet ZFM Zandvoort. Gaan we naar 11 november, terwijl mijn telefoon rustig. Ik denk brugt, al, waar komt het vandaan? begint door te dartelen. Dan is het tijd voor Culinair Rondje Zandvoort. Zondag 11 november aanstaande gaat voor de vierde keer het Culinair Rondje Zandvoort van start. Deze leuke wijn- en spijswandeling voert je langs acht Zandvoortse restaurants. Bij elk restaurant word je verwend met een gerechtje en een bijpassend glaasje wijn. En na afloop kunnen de voetjes van de vloer bij Van Kessel Live in het Amsterdam Beach Hotel. Kaarten voor deze dag zijn voor 49,5 euro verkrijgbaar bij de deelnemende restaurants. Of via www.wijnaanzee.net. Www de deelnemende restaurants zijn MMX, The Corner, Brasserie Zin, de Drie Aapjes, Talassa, Zizi Lounge... Het Zand en het Wapen van Zandvoort. Dat belooft een culinair rondje Zandvoort te worden op 11 november. <coughs> en nogmaals, meer informatie op de website www.wijnaanzee.net. Gaan we naar 11 uh, november, dan is het de tijd voor een toneeluitvoering... Het Jaar van de Kreeft. Tokodrama in Theater De Krocht. En dat begint allemaal om 4 uur s middags. Dan gaan we naar 13 november, dan is het de jubileumconcert... 40 Years Around the World... Dat zijn de Furies, komen weer terug. Dat is weer heerlijk eerste muziek, volksmuziek. En dat speelt zich allemaal af in de krocht. En dat begint om 8 uur s'avonds, die 13e november. En voor de kleintjes vast, zet het vast in je agenda. Intocht Sinterklaas op 18 november vanaf 12 uur. En dat natuurlijk daar op het, uh, uh, het strand ter hoogte van de rotonde. Maar in een volgende uitzending daarover veel en veel meer. Maar jullie mogen het vast in de agenda zetten. Op 18 november komt die om 12 uur. Sinterklaas. Dankjewel, Albertjan. De evenementagenda, je hoorde hem zojuist bij CFM. Wil je hem op je gemak nalezen? Albertjan zei het al. Je kan heel veel vinden op onze ZFM-app. Die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Ondernemerschale, rondje, dorp, nieuws. Meeluisteren bij de radio. Alles kan via de CFM-app. Uh, Spenda Ballet en uh, Olivier We gaan heel snel schakelen naar uh, Amsterdam. Wat volgens mij, John, heb jij goed nieuws voor ons? Zeer goed nieuws. Van een 2-0 naar de rust gaan. Dan in de 48e, 49e minuut weer op gelijke stand te komen. <coughs> Ho hoe is dat gebeurd? De eerste was een hele mooie aanval die afgerond werd door Jesse de Haan. En uh, daarna uh, in dezelfde minuut bijna was het Karstenvries die met een fantastische krul de keeper omzeilde en het staat hier 2-2 iedereen is verbaasd werkelijk ineens een seizoen voor met maar een enkele omzetting. Jesse is erin gekomen en ze zijn nu helemaal op tafel en ik hoor alleen maar open door door door en er overheen maar ja nou de gemoedige zijn het totaal veranderd ...dat de vreugde zich bij Zandvoort ...en de teleurstelling bij Arsenal belangrijk. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, je zegt inderdaad... Uh, ...Jesse is er uh, ingekomen. Jesse is natuurlijk ja. wel een persoon... ...die uh, altijd hoort uh, bij het uh, scoren van doelpunten. Ja, ja, Jesse hoort erbij. Maar Jesse heeft natuurlijk een uh, lange... Uh, ...staat van... Uh, ...straf gehad. Die ja, werd tot 5, 6 geschorst En die heeft er nu achter de rug zitten. En... Uh, ...en uh, speelt nu weer mee... En ja, Kasti was een fantastische mooie aanval. Maar nog mooier hoe je, de, de, de keeper uh, ja, met een kromme bal ja, nakijkt Er was geen mogelijkheid om die bal de goede keeper te pakken. Dus uh, we gaan weer helemaal met volle voet. 0-0 zeg maar. 2-2. stand. Dus beide hebben weer evenveel kans hier. Ja, Sjons. Ze zijn in ieder geval lekker uit de kleedkamer gekomen. De heren van uh, SV salvoort ja. Ja, ja, ik denk dat ze wat erin gehad hebben. <laughs> nou, ik wilde ik wil het niet zeggen, maar jij doet het nu, dus uh, oké. Okay. Hey, we komen straks weer bij je terug, dankjewel. Oké, okay. dankjewel. Doei, doei. It's a little song you probably won't have heard before. It was like this. One, two. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find. But maybe I can see another kind of light Give me the gambles I told Do I know the way deze live-uitvoering van Paul McCartney en Kato to into my life. Ja, Albert-Jan, staan we in één keer 2-2 uh, gelijk uh, daar in Amsterdam. Mooi, hè? Kan uh, raar gaan, hè? De heerlijk begin in uh, twee minuten, twee doelpunten. Zo zien we het graag. Wacht even, ik krijgen net weer een berichtje van John Lemmens. Het is inmiddels 3-2. Drie 2, 3 -2 oh, dat is weer wat minder. Ja, helaas. 3-2. Maar goed, we hebben, hebben nog uh, tijd zat. En we gaan natuurlijk straks weer even schakelen met uh, John live... Uh, de, de meeste strandtenten zijn al weken afgebroken... en de winter staat alweer voor de deur. Toch wordt er nu al campagne gevoerd... om nieuw personeel voor op het strand te werven. Vanaf de lente zijn ze alweer bezig naar mensen te zoeken. En uh, dan is het altijd weer kielen-kielen of we het wel of niet gaan redden. Aldus Gerrit Bernard van Strandpaviljoen Talassa. Vooral tijdens de afgelopen topzomer hadden we veel strandtenten moeite om genoeg gekwalificeerd personeel in te kunnen zetten. De druk was af en toe erg hoog... en de mensen liepen op hun tandvlees... Dus wat we hoorden is dat het ze soms noodgedwongen een dag dicht moesten... al dus Bas de Jong van Strand Nederland. Daarom worden ook ROC's nu actief benaderd... om studenten enthousiast te maken voor het werk op het strand. Ook zijn er initiatieven om oudere werknemers in dienst te nemen. Op Texel worden zelfs speciale woonunits neergezet... om daar koks aan te trekken en te vestigen. En volgens Gerrit zou eigenlijk iedereen het werk op het strand gewoon eens moeten proberen. Het uitzicht is geweldig, vrolijke mensen, goed verdienen, goed je. Even bij zijn heerlijke baan. Gewoon doen. En onze collega's van uh, NH Nieuws waren op het strand. Laat je niet uit het veld slaan. Ga elke dag voor beter. Gillette Fusion 5. Met vijf antivrijvingmesjes. Een scheerbeurt die je nauwelijks voelt. Een frisse start. Zo, Dat was hem, de reclame. Dan komt hij aan het interview uh, met uh, NH over gewoon doen. Bedemiddag. Smaatje een rode bij. Dat is... Nou, alstublieft. Dit is Gerrit, al jaren werkzaam op het strand. En alhoewel hij naar eigen zeggen de mooiste baan ter wereld heeft... hebben veel strandtenten moeite om geschikt personeel te vinden. Vanaf de lente zijn we weer uh, naar mensen op zoek... En dan is het altijd kilo-kilo of we het wel of niet uh, uh, gaan redden. Vooral ook met het opleiden van uh, jonge mensen. En ja, het blijft altijd even zoeken. Vooral tijdens afgelopen topzomer bleek het soms knap lastig om personeel te vinden en te behouden. Nou, de druk was gewoon af en toe heel erg hoog. Uh, dat mensen, ja, mensen liepen gewoon op een tandvlees. Dus soms, uh, ja, no wat we wel hoorden, is dat noodgedwongen een, een dag dicht moest. Uh, zeker in het geval van een chefkok. Dat is uh, wel eens voorgekomen dat echt de nood uh, te hoog werd. Ja. Daarom wordt er... Ondanks dat de winter voor de deur staat, nu al campagne gevoerd om personeel te werven. Voor je het weet, in februari beginnen ze weer met opstarten. En dan moeten ze meteen alweer zorgen dat er gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is. Daarom worden ROC's nu actief benaderd om studenten enthousiast te maken voor het werk op het strand. We zien ook initiatieven om oudere werknemers juist in dienst te nemen, omdat die erg gemotiveerd zijn. Dus uh, in, op Texel misschien nog wel een leuk voorbeeld is dat ze speciale woningunits uh, uh, neerzetten om uh, daar koks uh, te, kunnen, uh, te kunnen vestigen, want ja, dat is toch een eiland. Mooie initiatieven dus om mensen te werven voor het werk op het strand. Maar volgens Gerrit zou iedereen het gewoon eens moeten proberen. Uh, het uitzicht is geweldig, uh, vrolijke mensen, zeker als het lekker weer is. Goed verdienen, goed fooien. En, uh, voor mij is het een heerlijke baan. En... Dat merk je ook aan de, aan de jeugd, het gewoon... Uh... Iedereen heeft het naar zijn zin. Heeft. Ja. Gewoon, gewoon doen. Oké, okay, gewoon doen. Inderdaad werken op het uh, strand. Tot zover het interview van onze collega's NH Nieuws. We gaan op naar het nieuws. Over nieuws gesproken. Nieuws en weer van 4 uh, uur met deze van Roxette. yeah